Agent wil met het initiatief wetsvoorwerp duidelijkheid voordat koningin Beatrix plaatsmaakt voor Willem-Alexander. Dat voordeel van het afnemen van alle functies binnen het landsbestuur noemt het GroenLinks-Kamerlid onder meer dat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid is. Het staatshoofd kan dan bijvoorbeeld in de kersttoespraak vrij uitspreken.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 Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Zaterdag Groenhart. Het is zaterdagnacht, eigenlijk zondagochtend, 27 februari. En ik zat thuis net en ik dacht, eigenlijk ben ik heel gelukkig. Hè? Ik uh, heb hartstikke leuke baan, leuke vrienden. Alles gaat goed, bla, bla bla bla bla. Ik weet wat ik wil in het leven, bla bla bla bla. En ik ben vrijgesteld. En wat is er leuk aan vrijgezel zijn? Het is leuk dat je absoluut, absoluut helemaal zelf mag weten wat je gaat doen. Wat je mag doen. Wat je kan doen. Je hoeft je aan niemand te verantwoorden. Je kan doen en laten wat je wil. En dat levert een bepaalde vrijheid op. Maar dan, en, dan, en, dat, en dat denk ik dan. En dat vind ik dan ook echt. En dan, en dan blijf ik daar iets dieper over nadenken. En denk ja, het is toch ook wel heel leuk om heel verliefd te zijn. En je plannen en je dromen met iemand te delen. En dan, dan romantiseer ik weer even het idee van een relatie. Maar op het moment dat ik dat doe, dan is het alsof mijn geest achteruit rolt... terug de tijd in en die rolt dan langs een aantal exen. En bij de ene ex kijk ik zuurder dan bij de andere exen... en denk ik, weet je, uiteindelijk kom ik dan toch weer bij dat beginpunt aan. Het is toch heerlijk om vrijgezeld te zijn. En dat is waar ik het vannacht met je over wil hebben. Exen en exgeliefden... Oude relaties. Want zo ontstaan die onderwerpen voor lust. Ik zit gewoon thuis in mijn uppie en brainstorm ik met mezelf. En dan komt er altijd een fantastisch goed idee uit. Vannacht wil ik het met je hebben over exen en oude liefde. En ik ben ook even de straat op gegaan. Want als je dan denkt aan een ex, dan kan je allerlei verschillende dingen denken. Je kan hele positieve gevoelens hebben, soms wat negatiever. Maar kan je eigenlijk vrienden blijven met een ex? Dat vroeg ik me af. En daar ging mee de straat op met die vraag. Ja hoor. Ja, want ik vind het bizar dat sommige mensen hun ex haten... met de gedachte van ja, maar ik ben twee jaar zo gezellig met hem geweest. Mm -hmm. Ik begrijp dat niet. Mm, ja, je, je hebt het uitgemaakt, maar je kan nog steeds gewoon vrienden blijven. Omdat je, als je elkaar gewoon aardig vindt, dan blijf je gewoon vrienden. Anders zie je elkaar niet. Ja, als je gewoon goed contact kan houden en je besluit het samen... dan hoef je niet per se uh, meteen al het contact te verbreken. Nee, ik denk niet dat dat mogelijk is. Nee, je bent niks van niks verliefd op elkaar geworden... Ik denk niet dat je gewoon normaal dan daarna nog kan doen alsof er niks gebeurd is. Nou, ruzie is nooit goed. Dus ja, kunnen ze echt vrienden blijven. Gewoon gezellig. En wie weet kan het nog wel eens uh, voordelig zijn ooit. Nee, nou ja, wel geprobeerd, maar dat werkt niet. Dus uh, ja, goed, dan kan je het maar beter niet doen. Kan je het maar beter niet doen. Vrienden blijven met een ex. Ik wil het heel graag van je horen. 0800 1121 als je wilt bellen. Mailen mag ook naar lust BNN. Punt NL. Nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen manier om om te gaan met een ex. En uh, het is een dankbaar onderwerp, dat hele ex-oude liefdesverhaal. Want niet alleen voor radioshows, maar ook voor, uh, voor stand-up comedians en cabaretiers... is het een onderwerp waar je, niet over uitgesproken, waar je niet over uitgesproken raakt. Zo ook voor Bert Visser bijvoorbeeld. Ik was vijf maanden geleden met mijn vrienden op een feest. Op dat feest heb ik iets te lang staan praten met een ex-vriendin, Suzanne ik sta met Suzanne te praten, ik zie mijn eigen vriendin staan met een rookwolk boven het hoofd en een glaspa, kortom, die wil naar huis. Ik vraag in bed of er drie keer is waar, nee er is, ik haal het oké, oké, okay, okay, nou goed, tel te rusten, klik, touwtje boven het lampje uit. Binnen vijftig seconden hoor ik naast me, jij bent nog steeds gek, Suzanne, hè? Klik, lampje aan, Alping omhoog, gezeik. Gezeik! Ja. Gezeik, gezeik, nou zeik vannacht met me mee, zou ik heel leuk vinden. Exen, Kan je vrienden blijven met exen? 0800 1121 als je wilt bellen. Mailen mag ook lust.bnm.nl. Straks schakelen we over naar Boyd's Bar. En in Boyd's Bar hebben ze natuurlijk altijd uh, over het onderwerp... maar dan altijd wel over de spannende kant van het onderwerp. Dus in Boyd's Bar wordt besproken of je behalve vriendschap... ook nog seks moet hebben met je ex. Daarover straks meer. Maar eerst Sarah Bareilles met A Love Song. Of eigenlijk niet echt een Love Song. Want daar heeft ze dus allemaal zin in. Head underwater And you tell me To breathe lekker een, een uh, slokje thee. Terwijl ik nadenk over ons onderwerp van vannacht... exen en oude liefdes. En hoe daar wel of niet mee om te gaan. Uh, nou, er wordt al uh, flink wat gebeld. Dat vind ik ontzettend leuk. Blijf dat doen. Straks haal ik een aantal bellers in de uitzending... met de vraag, kan je vrienden blijven met een ex? Nou, daar zijn ongetwijfeld allerlei verschillende meningen over. Ik ga straks ook nog bellen met wat van mijn eigen vrienden... om daarover te praten... Maar de vraag die daar wel al heel snel achteraan komt... stel dat het antwoord ja is, hè? maar ook stel als het antwoord nee is. Kan je seks hebben met je ex? En natuurlijk kan dat, maar hoe verstandig is dat of is dat niet? Nou, het onderzoek blijkt, en dat is een onderzoek dat gedaan is... door de singlesite.nl... dat 60 wel eens seks heeft met zijn ex-partners, 60%. En bij 36% van die, uh, van die 60% blijft het niet bij één keer... maar hebben ze gemiddeld twee tot vijf keer seks tussen de laatste. Dus dat is meer dan de helft. Dus eigenlijk meer regel dan uitzondering. Nou ja, Goed, dit uh, hete hangijzer, dat uh, heb ik even Boyd's bar ingegooid. En Arco, Jennifer, Anne en Thijs, die hebben het daarom dus nog maar even daarover. Oh, Action. Seks met exen. Ja. Exen. Nou, dan moeten we Jennifer denk ik maar even. Zo, so, wat wil je weten over Action? Ik heb er twee. Seks twee. met je ex is lekker. Zeggen ze. De ene ex is de andere seks. <laughs> Zo is het ook. <laughs> maar seks met je ex is niet lekker. Nee, maar jij hebt wel echt een flinke ex, Jen. Ja, klopt. Twee flinke ex. Eén van drie jaar, één van zes jaar. Ik hoorde hoor mensen altijd over. Ja, ik heb alleen nog seks met mijn ex en de seks is nog zo goed, maar dat heb ik nooit gehad. De meisjes die zijn dan zo op me afgeknapt dat ze me niet meer willen zien. Laat staan <lacht> nog seks met me willen. Dus ja. Ik ben gewoon blij dat jij het lid <lacht> ja. <lacht> oh. ja. Het lijkt me ook heel heftig en verwarrend en, en intens. Seks met je ex. Ja. Uitzwaaien, dat is inderdaad wel een uh, standaard. Om het ja. closure te geven. Ja. Ja. ja. Is hij dan de beste ja. van de afgelopen jaar? Of ja, hij ramt voor iets ja, harder, denk ik. Maakt het nou meer zoveel Ja, als of ja natuurlijk. Dan is het echt zo van, oké, okay, de laatste keer. Het is je opa uit. is net begraven. There you go, cadeautje. En uh, ik zie je later weer. Dat was hem. Echt? Ja. Dus hij ze moeten eerst met z'n vrede graad familieleden doodgaan en ja. dan je het en weet je het Weet je waarom dat is, die uitswaaien denk ik dan? er zitten gewoon de meeste emoties in. Ja man, dat komt echt wel heel veel van. En ik hou, ik blijf jou! Ja. Ja. Dan ben je ook totaal niet meer bezig wat die andere vindt, dan ben je alleen maar met jezelf. Als jij maar even nog die laatste lekkere. Ja. Troost, betroost! Ja. Ja, ik heb wel eens inderdaad gehad dat ik me wel op het punt stond met een ex naar bed te gaan. en Toen begon, hem en toen begon ze heel hard te huilen. Nou, toen was het wel gelijk over. Oh, dood ja. doen ja, dan wordt het wel heel erg... Uh, Omdat uurlijk. ze dan daarna beginnen te huilen. Echt zo van, oh, maar dat uh, goed iets zijn? ik heb het niet. Dan Sorry. moet je gewoon snel je jas aan doen en... Nou. Heb je eigenlijk wel een ex, Thijs? Ja. Ja, je, je, je leeft. Wel, <laughs> Want die het wel overleeft, even. Ik heb wel in, maar dat, ik heb nooit echt een lange relatie gehad. dus um... Jij noemt elke schouw een ex. Nee, nee, nee, zeker niet. Is maar hoe lang is het niet ex. lang? Dan? Nou, mijn langste is een half jaar of zo. Nee. Maar vinden jullie dat ook echt de meest gekmakende gedachte? Of is dat echt een, bijvoorbeeld een jongensding? Dat je dan als net uit is, de gedachte dat je ex dan met iedereen ligt te fauzen? Nee. Oh, dat vind ik echt niet erg. Nee? Nou, nee. Nee. Ja, het is toch Oh, uit. ik kan het ik echt niet hoor. tegen hoor. Ik... <laughs> ja, <laughs> oh, ik dacht juist, alsjeblieft, oh, doe, doe het. Dan ben ik daar ook niet Ja, weer van. Nee, ja. Ik, de, nee, die gedachte die vind ik wel uh, na. Ja, maar is ook waarom? Ze gaat toch niet meer met jou. Het is alleen maar beter voor jou. Nee, maar. Ik vind het zo'n naïde. idee. Ja. Nou, er een andere piemel ik. in het ja. soort, weet je. Dat al, Ik denk alleen maar dat ben ik daar tenminste van af. Dan krijg ik ja. niet meer elke keer dat gezeik om me om. Dan maar dat is dan, dan, als jij heel erg klaar met haar bent. Dan denk ik dat je het ook minder ergens vindt. Ik denk dat, dat het toch wel een beetje de be beschermfactor is van de man. Van ja, en dan ligt ze. De, want je weet zelf dat hoe je. Het is zo exclusief en zo. En dat is dan allemaal. Ja, Maar je weet hoe mannen denken over vrouwen. En dan als ze zo'n. Kun je ze niet? Nee, weet je, dat er zo'n man bovenop ligt te beuken. Wat een verschil in meningen. Soms komt er uit Boys Bar echt iets waarvan ik zelf denk... oh ja, is dat zo? Is dat zo? Eigenlijk heel vaak hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar de verschillende manieren waarop uh, in dit geval... de mannen en de vrouwen aankijken tegen een, een, nieuwe, een nieuwe vriend of vriendin... in het leven van je ex. Mannen zeggen, oh nee, verschrikkelijk, de gedachte eraan. Oh, ik ga dood. En de vrouw zegt, oh, eigenlijk is het wel goed. Want dan kom je er ook overheen. Ik wil heel graag weten waar jij staat. Bel me 0800... 1121 mailen mag ook naar lust Hoe om te gaan met je ex? Ik heb aan de lijn Jur uit Amsterdam. Goedenacht Jur. Ja, goedemorgen. Goedemorgen inderdaad. Omgaan met je ex? Jij zegt dat is bijna niet te doen. Nee, is bijna niet te doen. Alleen ik heb de. Ik heb de, de, de, de ja, het kan wel, want ik heb het meegemaakt. Fijne relatie gaat samen gewoon. En is dus uitgegaan, toen dus is naar Australië gaan. Jouw ex is naar Australië verhuisd? is ja. okay. in trouwen. En het is nu mijn zuster. Dat is nu net als een zus. Maar, <laughs> ja, goed hè. Ja, ik vind dat best wel knap. Want je bent natuurlijk ooit verliefd geweest op elkaar, gepassioneerd en werk voor wat allemaal. Allemaal. Maar is het dan moeilijk, dan heb je een relatie gehad en dan verhuist er eentje naar de andere kant van de wereld. Ook als je de relatie ja. uit. Dat is wel ook eerst paniek, toch? Um, nee, dat ging echt heel natuurlijk. Dat, dat, dat was zo raar. Het was een heel natuurlijk proces. Ik bedoel, op een gegeven moment ging ik uit. En ik had zo gereisd, dus we woonden nog samen. En het ging niet. En op een gegeven moment kwam ze iemand, is ze op een wereldreis gegaan. Ik ben niet meegaan met mijn stomme hoofd. Toen is iemand tegengekomen uit Australië. En nee, ik kom weer terug, zegt met verlies En ze voelde voor mij wel oké. Okay. En het is een heel natuurlijk proces geweest. En ah. we hadden zelfs nog een, een hond samen. Geen kind, maar een hond. Bijna net zo erg, toch? Qua, qua ja, scheiding. En, en die ging ook mee. Oh, man. Ik nee. vind, wauw, ja, ik, ik, ik, ik vind dat dan toch altijd, ook al hoef je iemand niet meer te zien, of ook als, het, als iemand gaat verhuizen, vind ik het toch heel definitief of zo. Um, ja, maar ja, goed, we leven nou natuurlijk het internet-tijdperk, Ja, dat is waar, Skype, nee. uh, Facebook, Ja, uh. daarom, je hebt zo gebeld, vroeger was het een hele tour om te bellen, al was er dan alleen naar, naar Alkmaar was aan een toer. Ja, ja. je, je kan nou de hele wereld rondbellen. Ik bedoel, het is, uh, nee, het is, uh, het is heel komisch. Nou. Dus ik hoor het, ik denk, nou, ik bel het eventjes. Ja, heel goed. En, uh, ja, maar voor dit kan ik helemaal niet stellen. Alleen dat het niet, dat voor mij dit niet kan, maar ja, het bevestigt toch wel de uitzondering. Nou, heel goed. Dus als ze in Nederland blijven wonen, dan kan het niet. Maar als ze naar de andere kant van de wereld verhuizen, ah, toen ging het wel. Ah, ah, nou, heel netjes. Ah, ah, ah. Dat vind ik de eerste ja. tip van de avond, Jur. Dankjewel. Oké, okay, ga lekker verhuizen. Ga <laughs> ja, ik doen. Nou, ik vind ja, dat, dat zij allemaal moeten verhuizen, die ex van mij. Goed, daarover later meer. Oh. Jur, goeienacht. Oh, ok. Jij ook, dag. Nou wat goed, er komt Australië voorbij in het verhaal. En ik heb toevallig hier een artiest klaarstaan uit Drenthe. Die zijn absolute inspiratie voor al zijn nummers vindt als hij in het buitenland is. Drie keer raden we haar Australië. Daniel Loos, prachtig mooie dag.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 I'm uh -huh. de zinnen. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rummen. Met een kop vol z'n naar een vrouw die op mij wacht op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze Zij is voor mij de heldin die in de warge boel die ik de binnenkant van mijn hoofd noem... toch altijd weer richting en lijn geeft aan het onderwerp elke week. En deze week is het onderwerp exen en oude liefdes. Seksologe Wil Berghuis, goeienacht. Goeienacht, nacht. Wist je dat je dat voor mij deed, Wil? Nou nee, dat wist ik niet. Ik <laughs> ben helemaal blij. Dat je een soort rode C-effect hebt in, in dat brein van mij... waar al die vage informatie maar over en door elkaar heen kolkt... Nou, wat heerlijk dat ik, dat ik voor jou eens orde in de chaos kan scheppen, ik ja, hoop het. Heerlijk, en niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen die op dit moment aan het luisteren is. Dus uh, zeer en zeer waardevol. We hebben het nou. vannacht over exen. Ja. En ik, ik dacht, waarom is dat nou toch zo'n beladen onderwerp, exen? Ja, nou, ik, ik kan me er wel wat, ik heb er ook een paar, dus uh, ja, ik kan me er zelf wel wat bij voorstellen... En, ik kom natuurlijk ook regelmatig in mijn werkkamer mensen tegen... die dan nog net geen exen zijn, maar wel op het punt staan dat te worden. En daar zie je toch enorm heftige emoties, hoor. Want ik denk dat, dat het lastig is aan je ex. Als je terugdenkt uh, aan je ex, dan, uh, dan voel je toch altijd weer een beetje die uh, emoties van waarom je iemand zo leuk vond. Maar vaak ook weer de emoties van waarom het toch ook weer niet zo leuk was en uit elkaar ging. Dus uh, het, daarin klopt dat wel, dat, dat je die emoties allemaal bij elkaar tegenkomt uh, als je denkt uh, uh, over je ex. Dus dat, ja, het is, uh, je gaat meteen terug in dat gevoel ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Wil, kan je volgens jou, um, kan, je, kan je vrienden blijven met een ex? Gewoon goede, leuke vrienden, leuke vriendschap opbouwen met een ex? Ja, ik denk dat heel veel mensen dat in eerste instantie wel willen. He, uh, dat, tenminste, dat, dat hoor ik vaak. Uh, mensen zeggen van ja, we willen als, als vrienden uit elkaar gaan. Hè? Ze gaan hand in hand naar de advocaatbewijzen van, maar ze komen er met bokshandschoenen aan, komen ze er weer uit. Want het lukt bijna niet. Waar gaat het dat lukt fout? bijna niet. Die intentie is er wel, maar dat, dat wil gewoon bijna. Zeker de eerste tijd. Hè? Want ik, ik denk op zich, uh, er is ook een, een goede term voor, er is ook een boek over geschreven door uh, mevrouw Veninga, het na-huwelijk heet dat. Mm. En uh, die, die gaf ook wat tips, maar voor een goed nahuwelijk, hè, zo noemt zij dat dan, de periode na uh, de relatie. Mooie term. Ja, heel mooi. En um, ze zegt ook van ja, dat, dat vraagt ook wel veel van mensen. En ik denk ook dat dat zo is. Ook wel uh, dan in ieder geval hun emoties toch wel aardig onder controle moeten hebben. Die scherpe kantjes moeten er wat af zijn. Dus ik denk dat het irreëel is om te verwachten dat je dat de eerste tijd na die scheiding al kunt. Dat, dat wil bijna niet, want dan zit je zo in emoties en je verdriet en boosheid en noem allemaal maar op, dat het dan heel lastig is om, uh, om samen vriendschappelijk om te gaan. Ja, en uiteindelijk als dat een beetje eruit gesleten is, dan maak je in sommige gevallen nog wel eens kans op een goede vriendschap. Ja, ja, ja, dat, dat is ook denk ik wat heel veel mensen willen, van uh, ook toch voor zichzelf om het idee te hebben van, nou, het is toch niet allemaal verloren tijd geweest, het is ook wel, wel goed geweest die relatie. Dat vinden mensen toch altijd prettig om daaraan terug te denken. Want anders heb je ook het idee, oh ik heb helemaal een grote fout gemaakt door met hem of haar in zee te gaan. Ja, ja. En dan kun je er zelf ook nog met een beetje prettig gevoel op terugkijken. En ja, de meeste mensen gaan toch wel voor het harmoniemodel. Zeker als er ze kinderen zijn, hè, van ja, dan wil je toch wel graag uh, op uh, ja, on-speaking on terms blijven met je ex. Dat is wel zo makkelijk. Ja. ja. Dus um, ik denk als je het aan mensen vraagt dat ze dat allemaal graag willen... maar dat het in de praktijk, hè, wat ik al zei, zeker de eerste tijd... door de eerste heftige emoties uh, vaak uh, niet wil. Dat wil niet. Nee, nu um, leert mijn eigen ervaring me... en dus soms ben ik daar best nog verbaasd over. Mm -hmm. Ik heb heel weinig uh, momenten gehad dat ik, dat ik terugging naar een ex... Ja. En dat er dan seksueel nog iets gebeurde. Ik ben daar toch altijd best wel resoluut in geweest. Mm -hmm. Maar ik weet dat heel veel mensen... Dat, dat kan heel lang blijven aanmodderen. Zo'n beetje, ja. nou, die relatie is uit. Maar god, we klikken ook zo goed tussen de lakens samen. Nou, ja. en we hebben allebei nog niemand nieuws. Maar wat is, het, wat is de impact van seks met je ex? Want daar hebben we het eigenlijk natuurlijk over. Ja, nou ja, zeker als je alle twee nog vrij bent... Hè, denk ik, ja, waarom niet... Als dat, prettig, als dat altijd prettig geweest is en uh, je hebt daar nog steeds een prettig gevoel bij. Je moet je wel realiseren dat op het moment dat je seks hebt met je ex... Hè, dat je ook nog steeds iets van een band met haar hebt. Hè, dat het dan lastiger is om je te verbinden met een ander. Ja, dus dat hou je als het ware zelf een beetje tegen. Op het moment dat je al wel iemand hebt en ja, toch nog steeds die vlinders voelt... op het moment dat je je ex ziet, hmm, ja, dan wordt het lastiger en uh, de meeste uh, vrienden die dan uh, op dat moment die ze dan op dat moment hebben zullen het daar ook niet zo mee eens zijn. Zo van nou uh, dat is ook vaak het bezwaar hè, wat wat uh, wat ze dan zeggen van ja moet je nou nog met je ex omgaan want ja dat is natuurlijk een beetje uh, spannend van Tricky. wat gaat er allemaal gebeuren ja ja ja, ja. ja dat, uh, want ja je hebt toch ooit wat gehad samen dus voor heel veel mensen, jij trekt die streep heel duidelijk, maar heel veel mensen is dat toch wat vager. Zo van ja, daar kan je zomaar weer overheen, want het is vertrouwd en het is veilig en het was altijd lekker. En... Ja. Nee, ja. Die streep die ik overigens trek, is niet uit een soort ontzettende oerkracht. Dat zit echt niet, maar het is meer uit een soort paniek inderdaad. Oh, ja. dat, het, uh, dat, het, dat, het, dat het weer op, opbloeit. Oh, en dat je weer wel. helemaal opnieuw moet beginnen aan het je losmaken van iemand. Dus, ja, precies. Dat, dat wil ja. ik er wel voorbij zeggen voordat mensen denken... oh, die nobele serijder. Nee, nee, absoluut, <laughs> absoluut niet. Nee, maar dat is ook wel heel reëel dat je dat ook zo bij jezelf herkent. Van, nou, Als ik daar weer aan begin, dus net als met roken. Ja. Hè, ben je gestopt met roken en je neemt er toch weer een. Dan uh, zit daar ook het risico aan dat je toch weer uh, overstag gaat. Ja. En uh, ja, zo is het denk ik uh, in jouw gevoel ook. En dat, dat klopt ook wel. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook wel is. Dat bedoelde ik net ook. Van, ja, je verbindt je dan toch nog ja. uh, aan, uh, aan die ex. Hè? Je hebt je het nog niet helemaal kunnen losmaken. Nee. Dus uh, ja, dat, dat blijft wel een beetje gevaarlijk. Ja. Wil het ja. exencomplex. Die ene ex die je maar niet kan vergeten. En iedereen die daarna komt. Ja, dat ja, werkt dat helemaal. Oh, ik vind, het, ik vind het zo verschrikkelijk <laughs> dat. Ja, dat heeft te maken met idealiseren. En daar moet je toch voor oppassen, hè? dat je het niet idealiseert en romantiseert. Want dat zijn nostalgische gevoelens en die zijn niet reëel. Dus dat moet je jezelf goed realiseren, dat je dan denkt aan de mooie dingen... en uh, ja, hoe mooi die was en hoe lief die voor je was... En... Terwijl de realiteit is natuurlijk anders. Ik denk dat je daarbij ook jezelf eens eventjes goed uh, om de ogen moet kunnen zien. En zeggen van nou, ja, dat is natuurlijk de mooie kant. Maar er zat natuurlijk ook een minder mooie kant aan. Want ze zijn niet voor niks uit elkaar gegaan. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, dat, dat doet iedereen natuurlijk wel eens. En zeker als je dan in je huidige relatie wel problemen hebt. Dan denk je, oh ja, die ex van mij die deed dat nooit. Nee, precies. <laughs> dat hij allemaal andere vreselijke, frotte dingen deed. Dat, dat laat je dan even achterwege. Dat vergeet je dan voor ja, het gemak. Precies. Ja, ja, ja, Wil, ik, uh, ik wil je wederom bedanken, want je hebt het weer even een stukje duidelijker gemaakt. Ja, um, gedaan. Ik wil ook het moment grijpen om uh, aan alle luisteraars te vragen... na deze grondige uitleg over het hoe, wat en waar over exen en oude liefdes... om hun verhaal in te bellen. 0800 1121. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. En wil ik bel jou straks, want we krijgen al een aantal mailtjes voor jou binnen... En nee. daar wil ik er straks een van, uh, van bespreken met je. Dat is goed. Tot straks. Tot straks, Wil. En dan dit liedje van Lauren Hilk Moesten wel draaien. De soundtrack van mijn tienerjaar op de middelbare school. De X-Factor. could all be so simple. Hey, hey, hey. But rather make it hard. Surprise the tea. Vannacht in Lust praat ik met je over exen en oude liefdes. Nou, ik heb daar ontzettend veel verhalen over te vertellen, maar jij gelukkig ook. En daarom vind ik het fijn als er gebeld wordt. Goeiedag, Pearl. Goedendag. Hi. Ja, hoi. We hebben het over exen vannacht. Ja, klopt. Ik had geluisterd. Ja, ik heb nog wel een verhaal te vertellen. Kom maar op. Ja, nou, uh, ik ben dus nu even, nou, ongeveer zes maanden uit elkaar met mijn ex... Eigenlijk uh, ja, toen je baby geboren was. Oh, wat heftig. Dus ja. toen jouw baby geboren werd, toen ging je relatie kapot. Met de vader, ja. van, je, met de vader van je kind? Ja, ik had een weken in het ziekenhuis gelegen. Wat heftig. Omdat ik had een keihuis gehad had, ik had een gooiste bovenop opgekregen. En toen deed je wel heel erg raar. En uh, ja, toen de dag op het thuis kwam, toen was hij dezelfde avond uh, vandoor gegaan. Ik denk dat wat je nu beschrijft de nachtmerrie van zo onge ongeveer elke vrouw is. Ja, het was ook echt een nachtmerrie. Ik wist ook echt niet wat ik het moest doen. Ik kon nog helemaal niet lopen. Ik moest alles alleen doen. Dus dan zijn vriendinnen opgetrommeld. Of zoals ze niet zou komen. Maar die wisten ook helemaal niks van baby's. Dus het was echt, uh, ja... Het was even een drama. Jeetje. Maar ja, we zijn even tijd uit elkaar gegaan. we zijn gewoon steeds uit elkaar. Maar uh, ja, hij bezoekt haar nu wel heel vaak. En hij wil weer een soort van terugkomen. Maar ja, ik weet niet precies wat ik eigenlijk moet doen. Nee, want ik kan me voorstellen dat als iemand je zo in de steek laat... dat je dan denkt... Ondanks dat je net een kind hebt gekregen, dat je denkt, nou weet je wat, anders en dan heel veel scheld worden. Ja, nou, inderdaad. Ik ben niet scheld op de radio, maar ja. Als het er echt uit moet, mag het hoor, voor mij. <lacht> nee, ik hou me in. Ik heb uh, mijn kind net wakker geworden. Ze moesten een flesje hebben. Ze waren nog wakker in de nacht. Maar Wat niet heftig, van. want in de meeste, de, meeste, de meeste gevallen, als we denken aan action, dan is dat een soort afgesloten hoofdstuk. Of een hoofdstuk dat zich bezig is af te sluiten, maar... Jullie zullen toch tenminste nog twintig jaar contact met elkaar moeten hebben, jij en je ex. Ja, als ik hem uh, ja niet, uh, als ik hem niks uh, aandoet, dan ja. Dat zal het inderdaad moeten, ja. Als je hem niks aandoet, heb je die gevoelens wel eens gehad dat je dacht, nou, weet je wat? Ik zou ja. jou wel willen wurgen. Ja, ja, ja, ja. Wat heftig. En wat nu dan, Pearl? Want eigenlijk zit jij in een vrij lastig pakket. Wat nu? Wat is je plan van aanpak? Wat ga je doen? Ja, dat weet ik dus niet. Ik dacht van, misschien heb jij misschien tips voor me, of wat jij precies moet doen. Want ja, sommigen zeggen, ja, je moet gewoon proberen voor het kind. Maar aan de andere kant, ja, ik wil het niet eens meer in de buurt hebben eigenlijk. Nee, ik snap het. Maar ja, het. voor haar. Ik snap het. Dan wil ik het toch, uh, ja, moet ik hem toch kunnen verdragen omheen. Nou, ik vind dit, uh, ik heb zelf geen kinderen en ik weet natuurlijk alleen maar wat ik weet, maar gelukkig... Zijn er ontzettend veel mensen aan de andere kant van de radio voor mij dan? Die ook aan het luisteren zijn. Misschien wel mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten als jij. En ik wil even vragen aan die luisteraars. Advies. En dat hoop ik echt dat er veel gebeld wordt. Advies voor Pearl. Okay, 0800. Ja, 0800 1121. Of mailen kan ook naar lust.bnm.nl. Maar ik ben gewoon heel erg dankbaar als er mensen bellen. die advies hebben voor jou. Want ik zou het zo eentje die ook niet weet. Ik weet alleen dat ik. Uh, dat ik voor je wens dat alles goed komt, maar hoe dat eruit moet zien, dat goed komt, dat, dat, dat kan ik in Ja, zo voor oorlogen. mij hoeft het niet zo nodig dat alles goed komt. Maar um, ja, heel veel mensen zeggen nu dat ik te hard voor hem ben, dat hij heel erg zijn best doet, maar... Waarom is hij ja. weggegaan? Weet jij dat? Weet jij waarom hij weg is gegaan? Wat, wat heeft hij daarover gezegd? Daar ben ik benieuwd naar. Uh, ja, hij dacht uh, van wat ik het niet allemaal goed zou doen. Hij had ze twijfels erover. Ja, en toen zag hij dat ik... Uh, ja, ik liet mezelf zelf op, de, op mijn te kloppen, maar toen dacht ik zag dat ik eigenlijk ook wel een goede moeder was. En uh, ja, toen dacht ik, nou, ik heb het helemaal verkeerd. Want ik was vroeger nog best wel een feestdagen en ja, opeens kreeg ik een baby. En ja, hij had er geen vertrouwen in, volgens mij. Maar ja, het is allemaal goed gekomen. Wauw. Ik zeg nog één keer, lieve luisteraars, ik wil heel graag advies van jullie voor Pearl. 0800 1121 of mailen naar lust@bnm.nl. Per blijf luisteren. Ja, dat zal ik zeker doen. Heel benieuwd wat er voor belletjes uh, wat er aan belletjes binnenkomt. Oké, okay, succes met je programma. Goedenacht. Echt, als het helemaal top Dankjewel. Goedenacht ja. en een dikke kus op die toet van die kleine. Ja, doei. Weel weel weel. met Wel. wel wel En Daffy is het een beetje welletjes, want uh, ondanks dat uh, ze best succesvol is als zangeres, is ze er helemaal klaar mee. Ze is 26 nu en ze zegt ik ben toe aan een gezinsleven, rustig op het platteland, ik ga stoppen met muziek. Dus nou, ik weet dat artiesten dat één keer in de twee jaar zeggen, omdat dat dan heel goed is voor het volgende album. Maar misschien, misschien, is, het, uh, misschien is het echt waar. En dan blijven we gewoon lekker nummers van haar draaien... van het uh, van album wat ze nou laatst dropte. Maar je hoopt natuurlijk een soort van, van niet. Goed. Ik had net Pearl aan de lijn... en die vertelde een best wel stevig verhaal over haar ex. En dat is een man die haar um, liet zitten... op de dag dat ze thuis kwam met hun pasgeboren kind. En toen vroeg zij mij advies... Ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan daar minder goed advies in geven. En ik vroeg aan jou, aan iedereen die zit te luisteren... Van als je advies hebt, bel. En toen kwamen er gelukkig belletjes. Mevrouw Meijer, goedenacht. Ja, goedendacht Soraya met mevrouw Meijer. Hi, mevrouw uh, Meijer. Ik, ik ben ik hoorde... blij dat u belt. Ja, ik hoorde Pearl en uh, nou, dat, uh, echt, dat trok ik me aan. Maar uh, ik zou Pearl zeggen, uh, meisje, uh, wees trots op jezelf... En hou jezelf in balans. En gezond, dat doe je voor jezelf. En dat straalt dan vanzelf af op je baby. En uh, deze man, uh, nee, die moet je niet één van je bel laten komen. Niet doen. En uh, ik hoor dat ze vriendinnen heeft die opkwamen dagen... Ja. toen ze net uit het ziekenhuis kwam. Ja, Met de baby, ja. Nou, die moet ze koesteren. En, uh, en vooral niet, niet, niet klagen. Klagen doe je tegen jezelf in de spiegel. En, en niet tegen je vriendinnen, als ze erom vragen, oké. Okay. Maar vooral niet doen, Nou, je hoofd rechtop en je neus in de wind. Wow. Dat zou ik zeggen. Het is alsof ik mijn moeder hoor praten, mevrouw Meijer. Wat fijn dat u belde, dank u wel. Ook wow, namens Pearl. Mooi, zo. Oké, okay, okay, goeienacht, mevrouw Meijer. Dag. Ik heb nog een adviesje. Olga, goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, nou ja, Hi. Nou, ja. Ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Die mevrouw Meijer die houdt echt de woorden uit mijn mond. Ja, het geweldig. Weet je, ik, ik, wil, ik wil die pearl ook eigenlijk ongelooflijk erkennen. Voor wat ze heeft doorgemaakt en dat ze gewoon er helemaal is voor die kleine. En um, ja, ze heeft gewoon echt alle tijd en ruimte nodig om uh, voor zichzelf uh, weer in haar eigen zachtheid uh, terecht te komen. En uh, om met die kleine te kunnen zijn en te genieten van alle vrienden en uh, kennissen. Ja, en die man die uh, moet ze gewoon even echt helemaal... Uh, ja, daar moeten we even niet mee bezig zijn. Maar dat, eigenlijk kan dat niet, toch? Eigenlijk, Want dat is wel, dat is wel voor 50% zijn kind ook, toch? Nou ja, DNA-technisch gezien. Ja, maar dit soort conversaties zijn zo niet aan de oren... als je als moeder net een kind op de wereld hebt gebracht. Ja, dan ben je er helemaal niet mee bezig met... Nee, maar ook zo van, het is zo niet reëel... om dan te hebben over waar die man dan mogelijk recht op heeft... Ik bedoel, je hebt net een kinder ter wereld gezet... en die man die is er vandoor gegaan. Nou, uh, kom eens even bij van dit uh, hele drama. En, en hoe doe je en, dat? En hoe doet, want Pearl zit te luisteren. Hoe doet ze dat? Bijkomen? Voor, nou, wat mevrouw Meijer ook zegt... van uh, uh, kind omhoog en uh, vier rechtop blijven... en jezelf te erkennen voor wat je gedaan hebt... en dat je er bent voor die kleine... en dat je je vrienden toelaat en dat je het daar goed mee hebt... En dat je zorgt dat je zelf in je eigen kracht en in je eigen zachtheid terechtkomt. En weet je, laat er maar eens een jaar overheen gaan. En uh, dan uh, kun je opnieuw uh, iets bekijken. Maar uh, zorg maar dat je er bent voor je kleine. Hoge. En uh, dat je deze ongelofelijke klap... Want weet je, die peul heeft een ontzettende klap uh, te verwerken gekregen. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Als je vent er op de dag van uh, je geboorte van je kind uh, er tussenuit naait. Ja, nou dat, dat zeg niet. Ja. Weet je natuurlijk. Dat moet je een plek geven. Daar moet ze de tijd ja, voor nemen. Er... Sorry? Daar moet ze even de tijd voor nemen om daar, goed, uh, om daar ja, even nou, gewoon overheen te komen. Dat hoort je even maar. Daar moet ze de is. tijd voor nemen. Ja, het is een drama, puur zo. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Olga, dank voor je advies en fijn dat ja, je belde. Goeienacht. Dank je wel. Jij ook. Goeie er zijn natuurlijk nog meer verhalen welkom. Of het nu advies is voor Pearl die uh, in de steek werd gelaten... Uh, door haar nu dus ex op de dag dat ze thuis komt met haar kind. Of dat het een ander verhaal is over exen en oude liefdes. Mag hier allemaal terechtkomen. 0800-1121. Justin Timberlake, Crimey River. Hij gaat uh, morgenavond uh, zo'n beeldje uitreiken, hè? die mooie jongen. Ik ga kijken, Oscars. Voor nu doen we het gewoon even met dit nummer Cry Me River. Schijnt? gebaseerd zijn op een relatie met een ontzettende bekende lekkere dame volgens mij Jessica Biel of Britney Spears But you didn't think that they would come crashing down. No, <laughs> you don't have to say what you did. I already know I don't love long yeah. There's just no cats you can get me, don't ever be, don't it make you sad about it. Now it's your turn to cry. Tell me a riddle. Tell me a riddle. Tell me a riddle. Tell me a riddle. Yeah, yeah. I know that they say that some things are better left unsaid. It wasn't like you only talk to him, and you know. Things people told me, keep messing with my head You should have picked on a and you may not have flown You yeah. don't have to say, don't have to don't say, you say it. what you did I already know, I already know I don't have love in yeah. Now there's just no, no chance You and me, you and me Don't ever be oh, Don't it make you sad about it yeah. told me you loved me Why brought you to me me yeah. all alone? Oh no! Tell me you need me. Can you call me on the phone. Hey, call me on the phone. Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn Now it's your turn. It's your turn to cry. Tell so me you're ready. Go on and just tell me you're ready. Go on and just tell me you're ready. Baby, go on and just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 Don't have to say, don't have to what say, you what you did, I already know, I already know. Uh. just no chance, no chance. You, don't me. you and me, don't have don't even make it Ik, pff, alles wat Justin Timberlake maakt, hè? Dan, dan droom ik even weg. Je hoorde hem met zijn nummer Cry Me A River. En we hebben het vannacht over exen en oude liefdes. En nu vond ik het leuk om even een nieuwtje van zijn ex erbij te halen. Hij had natuurlijk ooit een relatie met de bloedschone Cameron Diaz. En eh, die heeft wel een hele interessante hobby, namelijk porno kijken. En dan het liefst op hotelkamers waar dat niet op de rekening verschijnt, zo vertelde zij. Goed, even zo'n beetje <coughs> Op het gebied van Eiksen. Ja, ik, wacht, ik moet hoesten. Ik heb net als een debiel hier chips lopen kan. Dat moet je ook helemaal niet doen midden in de nacht als je een ruisje doet. Maar ze, ze lagen er en ik kon niet... Wacht, ik moet hoesten. <coughs> Goed. Terug naar het onderwerp. Terug naar de show. Want eerder vannacht belde Pearl. En die legde mij een heel heftig dilemma voor. Luister maar. Ja, nou... Uh, ik ben dus nu even... Nou, ongeveer zes maanden uit elkaar met mijn ex... Eigenlijk, uh, ja, toen baby geboren was. Oh, wat heftig. Dus ja. toen jouw baby geboren werd, toen ging je relatie kapot? Met de vader, ja. van, je, met de vader van je kind? Ja, ik had twee weken in het ziekenhuis gelegen. Wat heftig. Omdat ik had een keinsnee gehad. En ik had een koorts bovenop gekregen. En toen deed je wel heel erg raar. En uh, ja, toen de dag we thuis kwam, toen was hij dezelfde avond vandoor gegaan. Ja, waarom haal ik dit stukje er nog even bij? Omdat zij vroeg aan mij... Uh, heb je advies voor mij, want dit is eigenlijk mijn ex... maar hoe moet ik met hem omgaan? Het is ook de vader van mijn kind. En ik zei, eerlijk gezegd, weet ik het niet. En toen heb ik een oproepje gedaan uh, aan, uh, aan de luisteraars... om te zeggen, hebben jullie misschien advies? En er wordt al heel veel op gereageerd. Sikko, goedenacht. Goeiedag, ga hey, je radio op het moment? Dat was zo snel dat je dat zei? Oh, ik je gaat even de uit... radio uitzetten. Radio -uitzetten. Goed okay. Die ex van Peurl... Je moet een schop onder zijn reet krijgen. Wat is namelijk het geval? Eerst was hij en haar samen. Dat wilde zeggen dat hij alle aandacht krijgt. En nu ineens is daar een tweede bij of een derde bij. En hij kan het niet verkroppen dat zij de aandacht moet verdelen over en de baby en hem. En toen is hij weggegaan? Ja. En jij zegt hij moet de trap onder zijn hol krijgen. Ben ik met je eens? Ik vind het niet eerlijk. Nee, ik ook. Toen, eerste, nee. Eerst heb je purl voor jezelf. En dan moet je purl delen met een baby erbij. Maar dit is het verhaal, want je hebt helemaal gelijk. Maar je waar zijn. Ik vind dat niet eerlijk, gewoon. Ik vind nee. gewoon een klootzak. Nou, vind ik ook. Ik ben blij dat. Dat mag ook gezegd zijn. Ook is het Radio 1. Maar de vraag is wel dit. Want ik denk dat de meeste mensen, de meeste luisteraars. het ook eens zijn over het feit. dat hij eigenlijk best wel een beetje een lul is. Alleen nu zit zij natuurlijk thuis met een pasgeboren kind. Hij is teruggekomen. En hij wil eigenlijk weer die relatie opnieuw opbouwen. Zij heeft er niet zo'n behoefte aan. Maar omwille van het kind wil ze hem niet meteen de laan uitsturen. Sikko, wat kan ze het beste doen, volgens jij? Volgens jij. Volgens jou. Zet hem aan de kant en neem een nieuwe vriend die wel goed wordt herzorgd. En voor haar kind. Duidelijke tekst. Sikko, dank voor het bellen. Keihard. Heel Dat goed. Is, maar aan de andere kant, jullie, hebben een, uh, jullie spelen een, een, een, een raar spelletje. Want je hebt het ook over exen. Tegelijkertijd, op het tweede spoor. En uh, ik heb ook een ex, maar daar doen we niks meer aan. Dat is helemaal voorbij, kapot, ah, het is over... Is over. Uh, zij begon de eerste twee keer dat ik haar zag meteen het hele hebben er houden op tafel te leggen. In de zin van uh, hoe zeggen de persoonlijke problemen en zo en de persoonlijke zaken. En ik dacht, nou, daar speel ik op in. We, we gaan naar de laatste met elkaar. Aan, maar maar uh, uiteindelijk is er dat niks geworden. daar pakte ze er dus niet op. Oké. Okay. Sikko, ik vind jou ontzettend duidelijk. Dank voor je verhaal en blijf lekker luisteren. Ja, bedankt. Terug op welke dat? Zit. Radio 1 Sarayda Groenhart. Elke week als ik een uh, onderwerp voor een show voorbereid... Dan, dan denk ik, ja, hier wil ik misschien wel over praten. Maar wanneer het pas echt gaat leven, het onderwerp... dat is als ik er met mijn vrienden over praat. En aan de lijn heb ik vannacht... en ik vind het zo heerlijk... dat ze hun zaterdagnachtplannen voor mij hebben verschoven. Schrijver James Worthy. James? Hallo. Hi, goeienacht. We kennen je van de revue... Dag, u... dag, dag, goeie Dag, goeie vriend James. <laughs> We kennen elkaar van uh, uh, Twitter. Jij en ik... Klopt, toch? Maar wel heel ja, innig. Super nerd zijn we ook, hè? Ja, we zijn super nerd. Sociaal gestoord. Al die dingen. Maar de, gelukkig, kijk, jij schrijft, dus dan werkt het voor je. Want je schrijft onder andere voor de revue, CJP, heel wat andere bladen. En jouw debutboek komt eraan in april. Die komt inderdaad in april uit, hè. Superspannend. Superspannend. Een, echt een goed boek, dus, dus wat bescheiden is hij ook. Het boek gaat heten James ja, ja. Worthy. En het boek zou yes. eerst gaan heten, Etza, ik wil dat jij ook even luistert... In de schaduw van mijn stijve lul zou dat boek eerst gaan heten. <laughs> en dat Wat is geen leugen. Is. Schitterende titel, toch? Ja, schitterend. Het spreekt, het spreekt aan de, inmiddels aangeschoven, mijn goede vriendin Etza. <laughs> Wij kennen elkaar al jaren. Zij is de zuster van een andere moeder. Face Based Supreme, een ontzettend goede producer en, en gewoon... ...de hart en ziel van mijn ghetto, toch, Ed? Ja, daar nou heb je wel heel mooi mee gezegd. Ja, hè? Het is al dat... Oké, okay, James en Edsa, vrienden blijven met een ex. Is dat mogelijk of is dat niet mogelijk? Ik denk dat het mogelijk is. Het is lastig, maar ik denk, maar dat ik denk wel dat het mogelijk is. <laughs> ik hoor eenmaal niet mogelijk uh, vanuit de hoek James, eenmaal mogelijk Edsa. Jij zegt het is mogelijk, Edsa. Ja, ik denk wel dat het mogelijk is. Althans, ik probeer zelf altijd wel een poging te wagen... Lukken die maar pogingen? Niet het lastig. Ja, nou, soms lukt het. Uh, een paar maanden. En daarna <laughs> is het ook wel weer klaar. <laughs> en uh, andere keren lukt het helemaal niet. Maar ik denk dat het wel mogelijk is. James, jij zegt uh, in dat your dreams, Pedro. Nog nooit, nog nooit gelukt. Nee? Echt, nog nooit. Nee. Heb, Heb je het wel gepoogd ook? Ja, ja. Maar uh, nee, man, het lukt niet. Het is gewoon een uh, stapje terug. Weet je wel? Ja, want eerst kon je seks met elkaar door. hebben... en nu moet je goede gesprekken doen dan. Ja, man, dat is zoals zij van. Oh, oh, oh, wat leuk dit. Oh, wat leuk dit. Nee, man, ik wil je zoentjes geven en. en, <lacht> en bijten en dat soort shit. Ja. <lacht> okay. ja. Ik denk, ik sta dan uh, zeer politiek correct. Uh, ergens Vertel. in het midden, omdat ik, ik heb wel één ex um, en dat vond ik zo'n leuke mens. dat ik dacht, nou. Ook al zijn we er niet meer verliefd op elkaar. Ik zou het wel leuk vinden om, om je nog steeds in mijn leven te hebben. Dus die zie ik ook zo af en toe. Dan doen we ook wel eens wat leuks en we bellen. Maar dat is niet een soort, een soort huistijnen en keuken elke dag vriend. Nee. En bij de rest van mijn exen heb ik het geprobeerd. Maar, maar er zit altijd zo'n teleurstelling in. Omdat het niet is gelukt met die verkering. Ook dat ja. Edsa. Ja. Ja, ja, ik begrijp wel wat je zegt inderdaad. Dus ik, ik ja... Weet je wat het is, ik denk dat heel veel vrouwen het heel graag willen, dus gewoon vrienden kunnen blijven, omdat aan een, ja, je was op een gegeven moment wel vrienden, daar zit iets, weet je wel, dus dat wil je behouden. Maar ja, vrouwen staan ook best wel harddragend, dus dat lukt niet altijd. En ik denk best dat het wel, bij de mannen is. Ik is wel wat raakend. <lacht> Rankineuze, Rankineuze <lacht> wegens, hè. Wel Hey Hé, hé, hé. mijn eigen soort en ik zeg het, hè. Dus het kan. <lacht> maar goed, wij hebben en ik dus... ik denk dat mannen altijd gewoon het idee blijven houden van... Hé, hey, maar eigenlijk wil ik haar ballen, man. Eigenlijk, ja. eigenlijk... Ja, James, wat? even bij jou verifiëren. Ja, duidelijk. Dus wacht even. Duidelijk. Dus, dus wacht even. Het is voor de vrouwen zo dat wij proberen vanuit een soort... We zouden graag beter zijn dan dat we in werkelijkheid zijn-achtige poging om vrienden hm? te blijven. En mannen die gaan oh, mee in dat theatertje en die denken, nou, misschien kan ik nog één keer ertussen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, dat denk ja. Wat droevig, wat droevig ja. eigenlijk. Heel erg droevig, mannen hebben. Je, je, nee, maar je wil, kijk, ik heb een goede vriendin, die heet Alia en nee, dat is niet die dode zangeres. Hm? Oh, okay. nee, niet, nee, niet, nee, niet die dode zangeres, dat is gewoon een echte mens, een hartstikke yeah. leuke meid. En die heeft, ja. die heeft heel lang een relatie gehad. En die relatie ging uit. En zij zijn ook... En daar heeft ook geen tijd tussen gezet. Dat waren zulke maatjes. Die zijn echt als goede vrienden doorgegaan. En ik heb daar soort met open mond naar staan kijken. Omdat oh, ja. ik dacht, het kan dus wel. En echt leuk. En niet dat je, niet dat je met ze uit was. En dat, en dat ze dan stiekem elkaar jaloers aan het maken waren. Helemaal niet. Gewoon echt van... Ik ben zo dankbaar dat ik jou ken en ondanks dat het niet lukt op het liefdesgebied... wil ik gewoon dat je voor altijd in mijn leven blijft als vriend. Dat is echt voor mij een soort Was? eye opener geweest. Ja, ja precies. Ja, ik geloof er ook wel echt in, hoor. Serieus. James, ik heb toch het gevoel bij jou dat je wel zegt mooi, maar dat je denkt... Ja, leuk. En Julia Roberts kan dat, dat een keer leuk. spelen nee. in een film, maar... Uh... Pardon? Pardon? Nee, en just... Maak je zin af. Kom, kom. Nee, nee, nee. Ik, ik dacht... Maar je zegt mooi, maar, maar, maar beklijft dat ergens in de realiteit? Of, mm? Het is stiekem, denk ik gewoon wel, dat het, een, ja, het is een uh, sprookje wel, denk ik. Het is gewoon een heel mooi, mooi... Uh, sprookje. Iets waar we tot in de lengte van de dag naartoe werken. Oké okay, ja, jongens, ja, ja. Ik, kom, ik ga jullie straks nog één keer terugbellen en dan ga ik met jou... Uh, nog een met keer, jullie... ja, ja, nog een keer. Zo'n feest het is het is wel. Het is zaterdagnacht. Het is zaterdagnacht, man. Ik ben echt zwaar aan het en <laughs> Wijn en wijn en Radio 1 erbij. Weet je, heerlijk. Ecstasy. Zo gaat hard hier, hoor. <laughs> ja, ik ga je toch... Het gaat hier. Je is hebt... er eentje. Is er eentje, maar... Nou, samen met ons. Ik bel jullie straks nog één keer terug, want ik wil het met jullie hebben. Kunnen jullie alvast even nadenken over het action nee. het complex. Daarover o, straks meer. Het, -complex. Mee. het complex. Het Execomplex. Het En als je thuis aan het meeluisteren bent of in de auto... of heel, heel modern via radio op je telefoon... kan allemaal en je wil meepraten... kan dat 0800 1121 als je wil bellen. Mailen mag ook. Vind ik lafjes in dit gesprek. Gewoon bellen. Maar mailen mag ook lust.bnnl. Jongens, ik bel jullie zo terug. Oké. doe doei. Lust, Sarayra Groenhart, Radio 1...